Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De fabriek vol aanmaakblokjes is al vaker in brand gevlogen. In de loods in Oosterwijk in Brabant brak vandaag brand uit. Die wordt nog steeds geblust. Binnen liggen aanmaakblokjes die bedoeld zijn om vuurtjes makkelijk aan te maken... En er is dan ook vaker brand geweest, zegt deze verslaggever. Het is zeker niet de eerste keer dat er brand is bij de fabriek. In 2013 brandde het gebouw van Fireup volledig af. En in september 2019 brak er in een paar dagen tijd vier keer brand uit. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met plussen. Een middelbare school in Venlo is klaar met vechtpartijen die leerlingen daar de laatste weken organiseren. Via social media worden jongeren opgeroepen om te komen vechten op de school. Dus één keer echt gevochten, net buiten de poort. De school heeft er nu maatregelen tegen genomen, maar wil niet zeggen welke. In Brazilië zijn er lichamen gevonden van twee vermiste Britse journalisten. Dat vertelt de vrouw van één van hen aan een Braziliaanse krant.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 Het weer, een mix van zon en wolken tussen de 16 en 21 graden. Morgen vooral in het zuiden van het land zon. Dan ietsjes warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Op de A7 Hoorn bij de Noem voor 2 kilometer, 5 minuutjes vertraging. En dat uh, geldt ook voor de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Dan kom je in 3 kilometer file bij Afrit AMC. De N307 Enkhuizen Lelystad, 2 kilometer file bij Lelystad met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En, en jij beleeft het. het. Zon. Zon. Zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Z zomerhit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 Dus de derde vrije training was ook een kwartier later begonnen. Dus ik, ik verwacht ook dat ze hier een kwartier later gaan beginnen. Maar in uh, Le Mans zijn ze al wel gestart. En precies om vier uur uiteraard, zoals we het gewend zijn. En uh, met nog 23 uur en 53 minuten te gaan, is de uit, eerste uitvaller is er al. Hè, meen je dat nou? Ja, ook? dat is een beetje sneu. Die ging echt vol de, de, de, de, de, de hoe, hoe, noem, hoe noem je die dingen ook alweer? De vangrail. De vangrail in. En die auto moest worden weggetakeld. Dat is een beetje sneu vooral voor die andere teamaten. Die, uh, geen, uh, geen, uh, die hoeven dan niet meer. Maar in ieder geval, ze zijn los. En, uh, de, en alle vierde klassen komen misschien straks nog even op terug. Maar uh, daar zijn ze al gestart. Dat de, Geen oude, Nederlander, hè? Die, uh, die uh, is gestrand in de eerste vijf minuten. Dat, dat, dat, dat vertelt het verhaal niet. Ik neem aan dat er geen Nederlander bij betrokken is. Maar wellicht later uh, dat ik daar meer informatie over heb.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 What's happening in your Uitgekozen door uh, niemand anders dan Snoop Dogg. Deze van uh, Kit Frost en uh, La Rata. Zit je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Nou, en als we het over zomer hebben, dan hebben we het over deze plaat. Hier is Bijla.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 Ja, klopt. Dus daar kan ik nog verder niks zinnigs over zeggen. Ja, dat ze inderdaad in file nu de, de, de diverse pitsen uitrijden. Geef mij de gelegenheid om even u bij te praten over de 24 uur van Le Mans... die om 4 uur is begonnen. En met name over de Nederlanders. De Nederlandse autocoureur Robin Freins, die is om vier uur vanaf de zesde plek in de 24 uur race van Le Mans gestart.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 En als, dus als eerste ook op de, de, de grid. Maar het is dus de zesde plek, omdat die andere vijf auto's die zijn nog sneller zijn. Maar dat is een, een klasse apart. Er starten maar vijf auto's. Dus er twee uit te vallen je valt in de prijzen. Ja, dat, dat, dat, dat is een wel logische reden. Want uh, vijf zo, zogeheten hypercars, de hoogste klasse in de Franse autosportklassieker, staan voor freins op de, de startgrid. Die staan er dus voor, letterlijk. Met de Toyota van eh, Sebastian Beaum, Beaum, Beaum, Buemi, een Zwitser, een uh, Rio Hirakawa, Japanner en Brandon Hartley op de pole position. Vrijns is vaste rijder in de Formule E, het, werk, eh, het wereldkampioenschap van de elektronische racewagens, maar wisselt het af met lange afstandsraces. Hij won eind mei nog de 24 uur van de Ring.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 aan uh, Le Mans Meester zag uh, de Paul uh, Robert uh, Kubica ook uh, net... Uh, ja.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 written in China.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 Even de koptelefoon testen op de zaterdagmiddag. Uh, met deze van uh, Santana. Hoor je ze even te zeggen. Lekker hoor. was inderdaad de single She's Not There. Nou, nog een paar platen en dan het uh, mooie gedicht van vandaag.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 En uh, wij gaan uh, veugen ons al op Q2. Maar we zullen het einde niet meekrijgen in deze uitzending. Nee, dat, uh, dat zit er niet in. Okay. Zometeen hebben we wel het gedicht van de dag trouwens, uh, Albert-Jan. Ja. En dat is uh, weer een uh, mooi gedicht uh, geworden. Zou ik zeker voor blijven luisteren naar de Zandvoorts Radio. Want dat gedicht komt eraan. Ik leef vandaag. So <laughs>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 Krijgt me toch in een zijn macht, en ik moet me bedwingen. Als een meisje van toen er eens vraagt om een zoon.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 You're going around it I'm the one for you You may look the other way I can tell that that's just I'm the one for you And like the Trojan Horaceau oh. jaren 80 met deze single van de Nederlandse band, de no Band en You're Gonna Be Mine. Ja, een hele spannende Q2 en uh, ja, het, het grappige van Q2, althans grappig is.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 Ja, nee, het, is het dit is toch ja. niet normaal als je dat ziet? En zo levensgevaarlijk, want je hoeft maar één keer een foute, foute stuurbeweging te maken en je zit in de, in de, in de, in de vangrail. Maar dat zijn echt vier uh, vechtersbaasjes bij elkaar: ja. 0,139 het verschil tussen Max en uh, Sainz. Tjonge, jonge, jonge.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 Klopt. Morgen zijn we er niet. Want dan zijn Morgen zijn we er niet. Dan zijn we in Azerbaijan. Jan. Uh, ja, jij blijft langer op vakantie trouwens. Dus, ja. ja ik volgende week ben je er dan ook niet. Nee, zaterdag niet. Maar zondag is er weer Formule 1 uit Canada. Ja, dus uh, nou ja, voorlopig. Dat uh, <laughs> zien wou... we wel. <laughs> Weers kom je nog weer. wel terug? Ja, of, uh, nou, goed, da dan. dat hangt er helemaal vanaf. Oh ja. Nee, heel goed. Nou ja, veel plezier albert Oké. En bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. En veel tropicale plezier. Vanaf 8 uur